Zes uur, Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Nabestaanden van 35 Koerden die vorige week... door een vergissing van het Turkse leger werden gedood... krijgen een schadevergoeding. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. De Koerdische smokkelaars werden bij de grens met Irak... gebombardeerd door het Turkse leger... dat hen aanzag voor terroristen van de PKK. In de VS kiezen inwoners van de staat Iowa vandaag de Republikein... die het volgens hen in november moet opnemen tegen president Obama...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 Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe naar 313. De schoonmakersstaking breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n 10 treinstations. Schoonmakers eisen een betere CAO en meer respect. Ze willen doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds... wil eind volgende maand president Wadde verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen... noemt hij opperste vaderlandsliefde. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk... zijn door een voorbijganger menselijke resten gevonden... Er is nog niet bekend gemaakt in welke staat het lichaam zich bevond. Het lag op enkele kilometers afstand van het verblijf waar de Britse koningin de kerstvakantie heeft doorgebracht. Het weer bewolkt, overdag regenachtig en veel wind. Het wordt 10 graden. Ook morgen wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 3 januari. Goedemorgen. Het is behoorlijk stormachtig. Buiten, ik heb aardig wat vrachtwagens zien slingeren. Oppassen dus. Net zo stormachtig als de zoektocht van de Republikeinen... naar een geschikte presidentskandidaat die kan winnen van Obama in november. Nou, dat blijkt lastig. Vandaag zou de voorverkiezing in Iowa wel eens een opmerkelijke winnaar kunnen opleveren. Wessel de Jong doet verslag en te gast is Amerika-deskundige Ruth Oldenziel. In eigen land hebben we de tandartstarieven maar eens onderzocht. Die zijn vanaf dit jaar vrij. Ontdekte ontdekten grote verschillen en met grote gevolgen voor u en mij... hoort u vanochtend meer... We bellen met het openbaar ministerie in Amsterdam om te vragen hoe het supersnelrecht ze bevalt. Vanmiddag komt een groep oud en nieuw verdachten versneld voor de rechter en een aantal verdachten staat vandaag al blaadjes te prikken. Onze verslaggever loopt mee met bureau Hals. We schakelen met Duitsland. Daar heeft president Wolf een krant bedreigd beeld vanwege een artikel dat over hem zou verschijnen. Opnieuw een schandaal voor hem en ook dit valt niet best. Rafa en Nadal dan. Die hoopt het wapen te hebben gevonden om eindelijk concurrent Novak Djokovic mee te verslaan. Een zwaarder racket. Ook daar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 De Amerikaanse presidentsverkiezingen beginnen vandaag echt. In de staat Iowa zijn de eerste voorverkiezingen voor de Republikeinse kandidaat. En die neemt het dan in november op tegen president Obama. Campagnemedewerkers plegen nog snel de laatste telefoontjes. Hi, my name is Spencer. I'm, with a, vo I'm a volunteer with the Romney campaign. I normally wouldn't be making these calls and I'm sure that you're receiving a lot of them right now.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 Deze hele operatie hier, dat is waarschijnlijk toch het geheim waarom vanavond Mitt Romney gaat winnen. En niet Rick Santorum en Ron Paul. Na Iowa worden er nog voorverkiezingen gehouden in de andere 49 staten. Over een half jaar is dan duidelijk wie de Republikeinse presidentskandidaat wordt moeten komende dagen rekening houden met smerige treinen, kantoren en scholen, want de schoonmakers leggen het werk neer. Actie begon gisteravond op het station van Nijmegen en later volgden de stations in Arnhem, Enschede en Utrecht. We bedreigen en bedriegen ons al jaren keer op keer, maar we ons door en niet meer bedenken.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 Volgens de werkgevers lopen de loonkosten te sterk op. Acties breiden zich vandaag uit. En donderdag is er dan een landelijke manifestatie in Amsterdam. Bewoners van 14 Kubuswoningen in Helmond mogen hun huis weer in. Het asbest dat donderdag kwijt bevrijd kwam bij de brand in Theater Het Speelhuis is opgeruimd. Burgemeester Fons Jacobs bij Omroep Brabant. Er is keihard voor gewerkt, ook ja. omdat we nog werden geconfronteerd met een lichte asbestfrontreiniging. Mm -hmm. nou, om vijf uur zijn de mensen weer teruggekeerd. En voor de vier anderen, ja, dan moeten we wat langdurige oplossingen voor zoeken. Maar aan de andere kant, gelukkig, we hebben we hele, hele, alle 18 paalwoningen kunnen behouden. En deze bewoner kon dus vannacht weer in zijn eigen bed slapen.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 In zuid soedan is het geweld tussen verschillende stammen opnieuw opgelaaid. Afgelopen weekend vielen tenminste duizend doden... toen een grote groep gewapende jongeren een stad aanviel. Volgens Lotje de Vries van het Afrika-studiecentrum... komt het geweld voort uit een traditie waarbij vee wordt gestolen. In dit bijzondere geval gaat het om 6000 jongens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 De hoeveelheid wapens in Zuid-Soedan eh, veroorzaakt een burgeroorlog... in plaats van de traditie die net beschreven is. En die bestaat al heel lang, eh, is soms bloediger en soms minder bloedig. Maar als je er kalasjnikovs en bazookas bij doet, dan heb je een burgeroorlog. De VN heeft inwoners in de regio inmiddels opgeroepen te vluchten voor het geweld. Op een boerderij in Hengelo, Gelderland, zijn twee mannen om het leven gekomen. toen ze werden aangevallen door een stier. De broers, want dat waren beide mannen, waren 61 en 58 jaar oud, de politie. De twee eigenaren van het uh, boerenbedrijf wilden een pasgeboren kalf weghalen bij de koeien in de stal. Toen de stier, die ook op die, uh, in die stal stond, uh, door zijn nek is gebroken en de mannen heeft aangevallen. Ze zijn gevonden door de echtgenoten van uh, een van de mannen en zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De stier is afgemaakt en het kalf overleeft het ongeval. We doen als uh, politie geen onderzoek uh, verder naar dit uh, ja, eigenlijk tragische ongeval. Ook de arbeidsinspectie doet geen uh, onderzoek omdat het gaat om uh, de eigenaren zeg maar, van, het, uh, van het bedrijf. Zo'n 30.000 Hongaren hebben in Boedapest gedemonstreerd tegen de nieuwe grondwet. De demonstranten eisen het vertrek van de regering. Volgens hen tast die nieuwe grondwet de democratie aan. Met die nieuwe grondwet zou de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding komen. Ook de Europese Unie en Amnesty International maken zich zorgen over de nieuwe grondwet. Nog even terug naar Amerika. Een tweedaagse klopjacht van de politie daar op een zwaar bewapende Irak-veteraan is geëindigd in een natuurpark in de staat Washington. Daar is de verdachte dood aangetroffen. Hij werd verdacht van het neerschieten van vier mensen en het doodschieten van een boswachter. Een zoekploeg in een helikopter vond hem uiteindelijk. Een number of our tactical search teams were able to reach the body and confirm that it was indeed the deceased primary suspect in this killing. We do not have a cause of death. Uh, investigators are now uh, working on figuring out how he died. Na de steekpartij op nieuwjaarsfeest sloeg de verdachte op de vlucht natuurpark Natuurpark in en daar zou hij een boswachter hebben doodgeschoten. Een collega van de man vertelt. A very dedicated to her job, highly trained, highly skilled, highly motivated, excellent law enforcement officer. En um, and is just, just a horrible horrible loss de Amerikaanse media wordt de vergelijking getrokken... met de Rambo-film First Blood... over een Vietnam-veteraan die een natuurpark invlucht. De zanger Yusuf N'Dour wil president worden van zijn vaderland Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds... wil eind volgende maand president Wade verslaan. Zo maakte hij gisteravond bekend op zijn eigen televisiezender. ma candidature à la présidentielle de février van februari. Ik ben de doer kondigde eerder al aan dat hij de politiek in zou gaan. Meedoen aan de presidentsverkiezingen is volgens hem een opperste daad van vaderlandsliefde. Legendarische zwaardvechter Bob Anderson is op nieuwjaarsdag overleden. Als stand-in nam hij in twee Star Wars films de gevechten van Darth Vader... met het lichtzwaard voor zijn rekening. You control your fear. Now release your anger. Anderson hoorde als schermer tot de wereldtop. Hij deed twee keer mee aan een WK en een keer aan de Olympische Spelen. Hij werkte mee aan tientallen films waaronder James Bond films en de Lord of the Rings trilogie. Hij was dol op de strijd tussen goed en kwaad in zwaardgevecht op het witte doek. They eindigen up with a good fight between the goodie and the badie and ze um, they have to remember every blow. Would... I never took up the sword. I think the sword took me up. In die films was Bob Anderson vaak stand-in. Maar hij was ook stuntcoördinator. Uiteindelijk is hij 89 jaar geworden. De Europese beurzen zijn het jaar positief begonnen. De AEX won 1,4 procent. Parijs 2 procent. Frankfurt 3 procent in de plus. Londen en New York waren nog gesloten vanwege de jaarwisseling. En ook in Tokio is de stemming positief. Wel een beetje voorzichtig. Nick staat inmiddels op 17e procent in de winst. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 12 minuten over zes en de lady of soul is zwaar verliefd. De 69-jarige Rita Franklin gaat zich verloven en deze zomer trouwen. In een verklaring liet ze weten dat het huwelijk waarschijnlijk in juni of juli zal plaatsvinden in Miami. En nee, zo liet zij weten, zij is niet zwanger. Peter Franklin hoorde u met Think in de originele uitvoering. En die waren kort. 2 minuut 14. Vijftien minuten over zes. Het is elk jaar opnieuw weer in strijd. Welke oudejaarsvereniging heeft de gekste stunt? Uit de tuin van Museum Vliegbasis Delen, bij Arnhem is dat... verdween na half december het schaalmodel van een Starfighter. Daar hoopten ze toen al dat het om een stunt ging. En dan zeggen we zelfs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 Nou, dat was wel grappig. We zijn een week van tevoren zijn we twee keer wezen kijken. Eén keer overdag en één keer avonds. En op nou, de vrijdagavond als we kwamen was er een medewerkersavond. Ze waren schrikken natuurlijk. Shit, wat gebeurt er nou? Ze hebben weer we een stukje verderop, hebben anderhalf uur gewacht. Van, nou ja, die medewerkersavond zal wel een keer afgelopen zijn om een uur of twee. Maar dat was aardig gezellig volgens mij hier. En dat ging gewoon door. Dus toen hebben we besloten van weet je wat, we doen een vlugge actie. We gaan ervoor en uh, we halen hem gewoon weg en uh, kijken of hij gaat. En dan worden de armen van de show vol onder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 Kunnen jullie deze grap nou waarderen? Ik kan hem zeer waarderen. Het is uh, meer dan een keer wat anders. Het heeft voor een stukje publiciteit gezorgd. Dat is wel omdat hij heel houts terug is? Uh, hij moest wel heel hard terug. Dat was toch wel een kleine voorwaarde, ja. Fantastisch dat je u zo'n perspectief opvatte. Ik ben blij dat u de komieken wel verwinkelt. Martin, hij staat weer? Hij staat weer keurig op plek. Onbeschadigd en wel, toch? En Nog één keer die vraag. Hoe hebben jullie het nou gedaan? Ik heb geen idee.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 Het is bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Ook Duitsland heeft nog geen strenge winter en toch wordt er daar flink gestookt. In Berlijn zijn nog altijd zo'n 30.000 huishoudens die dat met kolen doen. En dus heb je daar ook nog tientallen kolenboeren. Briketten in papier verpakt, dan weegt het 10 kilo. Vijf pakken gaan dan in een houten kistje met een draagband. En Gert, de kolenboer, ze zo de trap op op zijn rug naar de kolenkamer. Oh, wat zou ik ik uit, maar... Mevrouw Rijnveld laat ze naar boven schouwen. Dat kost wat extra, maar spaart een hoop gesjouw voor haarzelf. Hoe lang doet u hier nou mee? Dat ja, is dus zo voor vijf weken, misschien. Voor den ganzen winter word ik daar niet hinkriegen. of de bodem. Dit is voor een week of vijf. Meer past toch niet in de kamer, dus daarna moet ik weer opbellen en nieuwe bestellen. Maar het raakt wel lekker hier in huis. Je ja. kunt wel merken wie warm is. Dat is je aangenaam. Ja. Even op de katten letten dat ze niet wegglippen uit de woonkamer. En ze vindt het heel lekker, zegt ze. Dat is een gezellige warmte. En stookt daarom kolen? Dat was het enige geweest wat hij gemaakt had. Ik had het die oude venster gehad. En had me met een gasetagehuizung. Nee, het is eigenlijk vooral omdat het een oud huis is. Het tocht overal en dan is kolen heel goed. Met gas zou je hier een ongeluk stoken. Dat zou zo duur zijn, dan zou ik moeten verhuizen. En zo gaat het allemaal net. In de auto naar de volgende klant. Het is wel zwaar werk, Het moeilijk te meiden en zo.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 waar ja de bruinkolen plus 100 kilometer weg is van Berlin. Het meeste is bruinkool. Dat wordt hier nog in de buurt van Berlijn wordt dat gewonnen. Die kan het in losse blokken krijgen of gebundeld in papier. Dan krijg je niet zoveel stof in huis. Papier brandt ook gewoon mee. Dat is wel iets duurder dan losse briquetten. In 70 jaar hebben ze in in West-Berlijn nog 700 of 800 kolen en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 dat is echt een verschil. Je moet er elke dag even een emmer briketten vooruit de kelder halen. Maar dan heb je ook wat. De voordelen van het stoken op kolen. Zo'n 30.000 huishoudens in Berlijn doen dat nog. Huurde een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Gisteren is de Estafettestaking begonnen he, van mensen die werkzaam zijn in de schoonmaakbranche. Heeft dat gisterochtend kunnen horen in de uitzending. Deze mensen willen een betere beloning, reiskostenvergoeding en doorbetaling bij ziekte. De actie ging van start in Nijmegen en onze verslaggever Roel Pauw was daarbij. Ja mensen allen de van Het is de eerste dag van de staking van de schoonmaak.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 Vijf voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kent hem misschien nog naar de aardbeving in Haiti. Bijna twee jaar geleden werden zijn blogs in dit programma voorgelezen. En die Tiber, een nu 31-jarige Haitiaan... die als talk voor journalisten werkte. Het gaat goed met hem. Hij heeft verschillende banen. Hij acteert, monteert video's en schrijft. Met verslaggever Hans-Jaap Melissen blikt hij vooruit op het nieuwe jaar. Met de voet aangedreven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 ...no killings, no, no big security issue and a lot of events happen here. But I can say that things are a little bit better because we have hope now. We have, we have, we have a, a bit of hope. De zaken gaan hier natuurlijk nog niet heel erg goed, maar uh, wel iets beter. En Het gaat eigenlijk al beter in Haiti, als je kunt zeggen dat uh, het rustig is. Want het is voor het eerst eigenlijk, zegt hij, dat we in vele jaren een vrij rustige kerstperiode bijvoorbeeld beleefd hebben...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 Uiteindelijk hebben deze mensen eigenlijk geen plek om naar toe te gaan, en zouden ze ook wel anders willen. Changing Haiti means first changing Haitian mentality. It's like your problem is not my problem. You need first to educate Haitian people. It's like the trash in the streets. Ja, yeah, like, like, like here. Like here, like right next to us. Kijk naar de troep hier op straat, iedereen gooit het maar neer en denkt dat iemand anders het wel zal oplossen. Nou, dat is de Haitiaanse mentaliteit die moet veranderd worden en dan kun je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 En dit kun je heel langzaam maar oplossen. Je kunt ze niet allemaal in één keer eruit jagen, want ze kunnen nergens heen. Maar stap voor stap moet hen een nieuwe mogelijkheid geboden worden. Of door het opknappen van hun buurten, alternatieve tijdelijke huizen. En dan hopelijk, zegt hij, ja, dan als je hier vijf jaar naar de aardbeving komt... zijn in ieder geval die kampen wel weg. Radio 1, het NOS-journaal.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 Na Iowa houden de andere 49 staten voor verkiezingen. De schoonmakersstaking breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt, het aantal kantoren, wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon die actie op zo'n 10 treinstations. Schoonmakers eisen een betere CAO en meer respect. Ze willen doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. En zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van de hit Seven Seconds... wil eind volgende maand president Wade verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de verkiezingen noemt hij opperste vaderlandsliefde. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met in het westen wat lichte regen. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en aan de kust waait een harde wind.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 Morgen het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De race om het presidentschap van de Verenigde Staten... staat op het punt van beginnen. De Republikeinse kandidaten zijn in Iowa voor een zogeheten caucus. Een ongebruikelijke vorm van verkiezingen. Roger Simon is columnist van Politico, een gezaghebbende krant... over de politiek in Washington. Hij legt correspondent Wessel de Jong uit hoe zo'n caucus te werk gaat... en of de kiezers eigenlijk wel wat beslissen. Het is belangrijk, want... Het is de eerste of van waar kandidaten be heading in populariteit. Uh, het is toch een hele belangrijke verkiezing dit, gewoon om het simpele feit dat het uh, de eerste verkiezing is. Hier wordt voor het eerst duidelijk welke kant de kandidaten opgaan of ze kans maken. En daarom zie je ook dat deze weken alle media hier geconcentreerd zijn. We komen uit deze staat meer voorverkiezingsverhalen dan uit welke andere staat dan ook. Iowans take very seriously the feit dat they are the first En de Iowans, de bevolking hier, die nemen dit proces ook bijzonder serieus. Maar, maar die kiezers zijn niet representatief voor wat er verder wordt gedacht in Amerika. Nou, because Iowa is een heel rural, agricultural state Nee, Iowa is absoluut niet representatief. Het is gewoon een collectie van honderden kleine dorpjes bij elkaar. Allemaal agrarische dorpjes. Iowa is een almost an entirely white state. En waarom het ook niet representatief is, het is praktisch een compleet witte staat. Je hebt hier praktisch geen minderheden. Is het proces ook wat hier gebeurt, echt afwijkend van wat er elders gebeurt. Het, het, het stemmen. Yes, it's very different and it affects the outcome. In almost every state in America, the polling places where people cast a ballot are open approximately 12 hours a day, from 7 a.m. to 7 p.m. In the Iowa caucuses, it all takes place at one time. Het proces van kiezen is hier echt uh, compleet anders. Overal elders in de Verenigde Staten, stembureaus zijn 12 uur per dag zijn ze open. Hier niet, in Iowa. Ze gaan hier s'avonds om 7 uur open. En dan moet je ook binnen zijn, want dan gaan de deuren dicht. Each candidate's representative, not the candidates themselves, but your neighbor, your friend en En dan binnen in dat stemlokaal, dan zijn er vertegenwoordigers aanwezig van alle kandidaten en die houden dan nog een laatste praatje, een propagandapraatje. Dat is ook elders, overal in de Verenigde Staten is dat verboden. Het maakt voting much more difficult, Dat betekent probably that campaigns have called them zes or six times. Uh, automobile travel voor them, arranged to babysit hun kinderen. Het, uh, het maakt het stemmen veel moeilijker deze hele procedure, veel inspannender voor de kiezers. Dus dat betekent dat je als kandidaat ook de mensen moet mobiliseren. Je moet echt zien dat ze naar die stemlokalen toekomen. En dat vereist organisatie. It takes what is called the ground game, organizing people. Ik kan me zo voorstellen dat deze procedure ook de uitslag bijzonder moeilijk voorspelbaar maakt. Yes, it's hard to predict. It's easy to tell a pollster on the telephone who you are going to vote for. But it's difficult to get those people out on a winter's night when it may be 12 degrees Fahrenheit to actually go vote. And the process takes anywhere from 90 minutes to two hours. Je kunt hier wel mensen opbellen en vragen wat ze gaan stemmen, maar dat is echt heel wat anders dan mensen naar een stemkantoor toe krijgen. Dit resultaat van Iowa dan. Wat zal het verder zeggen over de hele voorverkiezingen? Iowa does not have a record for picking winners. Either people who get the nomination of their parties or people who go on to be president of the United States. Wat Iowa really does is force out the losers. Iowa heeft dan niet bepaalde traditie... om hier al de president van de Verenigde Staten aan te wijzen. Maar het geeft de winnaar wel een boost. Hij kan meer geld binnenhalen na deze verkiezing. En wat deze verkiezingen in Iowa wel doen... is dat ze de verliezers eruit zeven. Dus wie gaat eruit vallen, denkt u? So who's going to drop out, you think? Well, it's possible that Michelle Bachman uh, could drop out. Let's just stick with her. <laughs> We houden het bij Michel Baakman. maar die gaat waarschijnlijk afvallen. Lange tijd was zij de favoriet van de Tea Party. Gaat het dus waarschijnlijk niet redden, zegt columnist Roger Siemen. Correspondent Wessel Jong sprak met hem. Morgenochtend rond deze tijd, dus zes uur, nee, half zeven moet ik nu zeggen, wordt de uitslag van de voorverkiezing in Iowa bekend. Wij zullen daar ruimschoots aandacht aan besteden morgenochtend.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 Al dus een bewoner van een van de paalwoningen in Helmond. Dan naar Youssou Noudour, heeft het misschien al meegekregen. Hij gaat volgende maand in Senegal meedoen aan de presidentsverkiezingen. Noudour heeft uh, nooit gestudeerd en ook nooit in het bedrijfsleven gewerkt bijvoorbeeld. Maar volgens de Senegalese zanger is dat geen enkel probleem. Want het presidentschap is volgens Noudour een roeping en geen baan. Nou, zingen kan die, weet u nog? We send. We make The we should be using. I'm the ones who practice picking up of the bone, battle's not over, even when it's won, and when a child is born, into this world, it has no concept, of the tone the skin is living in, it's not a second, or seven seconds away, just as long as I 7 Seconds, het nummer dat Youssou N'Dour zong met Nene Cherry. En Ndur gaat dus meedoen volgende maand aan de presidentsverkiezingen in Senegal. straks meer over de Britse zwaardvechtlegende Bob Anderson. Hij was een van de mannen die Darth Vader speelde in de Star Wars films. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Bob Anderson op straat werd hij niet herkend. Uh, maar hij heeft aan heel wat klassieke films meegewerkt. De Britse zwaardlegende. legende. Hij was uh, Olympisch schermer, stand-in, choreograaf en stuntcoördinator. Op Nieuwjaarsdag overleed hij in een ziekenhuis in Groot-Brittannië. Zijn meest bekende werk. Bob Anderson, gekleed als de schurk Darth Vader in de eerste Star Wars film. There is no escape. Don't make me destroy you. Dit is de beroemde scène, een iconisch gevecht met lichtzwaarden, waar Darth Vader de hand afhakt van Luke Skywalker werd lange tijd verborgen gehouden. Totdat een van de acteurs het geheim verklapte in een interview. Anderson werd de stand-in van David Browse... de twee meter lange bodybuilder die Darth Vader speelde. Omdat Browse niet voldeed aan de eisen van regisseur George Lucas... en niet goed met het zwaard kon omgaan... werd besloten voor de verdere delen Anderson zelf te vragen... het zwarte pak aan te trekken. De Britse zwaardlegende behoorde als schermer tot de wereldtop. Hij vertegenwoordigde Groot-Brittannië op de Olympische Spelen in 1952... en tijdens de wereldkampioenschappen in 1950 en 1953. Zijn werk in de filmindustrie begon in diezelfde periode. Anderson werd aangenomen als choreograaf voor een piratenfilm van Errol Flynn. Al snel leerde hij verschillende acteurs om te gaan met het zwaard... Andere bekende films waar Bob Anderson de zwaardvechtscènes choreografeerde. Oh. Zorro. A little. Pirates of the Caribbean. Lord of the Rings. Voor de Lord of the Rings trilogie ontwikkelde hij zelfs verschillende stijlen van zwaardvechten. Een kenmerkende zwaartechniek voor verschillende groepen, zoals dwergen en elven in de film. Nog niet zo lang geleden verklaarde hij in een interview zijn liefde voor het vak. Uh, en. They have to remember every blow. Volgens Anderson gaat het altijd tussen de goede en de slechte rik bij gevechtsverhalen en moet je je elke slag herinneren. Hij lijkt als het ware vastgeklonken aan zijn zwaard. I never took up the sword. I think the sword took me up. Ja, tot aan zijn dood was hij actief in de filmindustrie. Bob Anderson is 89 jaar oud geworden. 10 voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wereld-eidag. Mm -hmm. zeker. Warme -trui dag Niet-winkeldag. Nationale pannenkoekendag. Zo'n beetje elke datum is inmiddels wel geclaimd. door een belangengroep of organisatie die aandacht wil voor de zaak. Communicatiebureau Issue Makers zetten voor het derde jaar alle speciale dagen op een rij op de Issue-kalender. En dit jaar staat die voller dan ooit. Sibri van Keep van Issue Makers, goedemorgen. Goedemorgen. En wat voor dag is het vandaag? Vandaag is er wel net even geen speciale dag. Oh, kunnen we niet iets bedenken? <laughs> nou, er is nog een dag open, dus, dus de eerste, de tweede en de derde en de vijfde, het zijn allemaal open dagen nog, hm. er staan nog heel veel dagen open. Nou, morgen dan? Morgen is uh, het dag. Goed, dat weet je dan <laughs> alvast weer. <laughs> zeg, uh, is er geen overkill aan al die dagen, speciale dagen, is het niet, ja, dat, dat zegt uiteindelijk toch niemand iets meer? Als het elke dag wel een speciale dag is, dan is het eigenlijk niet meer bijzonder. Nou, niet alle dagen zijn voor iedereen even interessant. Hè. Er zijn een aantal dagen die zijn van de Verenigde Naties. En dat zijn niet altijd dagen die in Nederland heel veel aandacht krijgen. Maar er zijn ook gewoon dagen die eigenlijk van beperkte groep zijn. De dag van de leraar die is echt meer voor de leraar en de kinderen op school. Dat is dan een belangrijke dag, maar het is niet voor iedereen in Nederland van belang. Het is, het is meer doelgroepenbeleid, zullen we maar zeggen. Ja, ja. ja. ja het is ook wel landelijke dagen natuurlijk bij je. Dag van de Vrede, dat soort dingen. Dag voor de democratie. Ja. Dat zijn wel echt landelijke dagen. En zo'n Nationale Pannenkoekendag, wat gebeurt er dan? Nationale Pannenkoekendag is een dag waarbij uh, mensen... Uh, eigenlijk is het de bedoeling om een beetje over na te denken van... wat betekent voeding en de Nationale Pannenkoekendag... dan gaan kinderen die gaan pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Oh, Oké, okay. dus dat is een soort sociaal aspect en een, een, een leermomentje. Uh, ja. Ja, het is wel de bedoeling, alle dagen die bij ons op de issue kalender staan, die moeten maatschappelijke waarde hebben. Het moet wel maatschappelijk nut hebben, want anders zetten we hem dan niet op. En zijn sommige data ook geclaimd door meerdere organisaties? Ja, er worden wel dagen door meer organisaties samengedaan. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de pannenkoekdag, dat wordt door het Oranje Fonds en, uh, en door een bedrijf samengedaan. Nee, de oranje vond het niet eens een andere dag. Nou, in ieder geval, er zijn wel dagen die nog meer bedrijven ja, zijn. Het is ook verwarrend, hè? Ja, je moet het goed in de gaten houden. Ja, wel. Ja. Het is een hele uitzoekwerk om alles op de, op de kalender te zetten en bij elkaar te voegen. Wat is nou de drukste dag van het jaar? Waar is, waar is het meeste aandacht voor? Nou, de dag in, in mei, dat is echt wel is een hele drukke maand... Uh -huh. Dan heb je rondom 6 mei en 5 mei, daar is natuurlijk ontzettend veel te doen. En 12 mei, dan heb je uh, internationale dag van de Fairtrade, nationale molen en gemalen dag, wereld ME dag, dag van de verpleging, dag van de zorg, wereld van het week van het huisdier. Het is een ontzettend drukke dag en week. Ja, en ik lees hier dat het dan ook nog de dag van het aangespannen paard is. Ja, die is heel nou, leuk. moet het op houden, wat is dit? <laughs> dag van het aangespannen paard is dus een dag waarin aandacht wordt besteed aan het draf- en rensport. Ja, dat is dus echt een specifieke dag, maar dat is echt voor de mensen die van paarden houden, die dan op die dag aandacht besteden daaraan. Zeg, en als wij nou een dag voor onszelf willen, kunnen we dat claimen ergens? Een Lara- en Marcel-dag of zo? Al de aandacht voor de media. Er zijn ook wat dat ah, er okay. aandacht voor ja. de media is. De, de Nationale Mediadag? Ja. ja. Nou, ja. waar kunnen mensen alles vinden? Nou, we hebben een site ervoor, deissjokalender.nl. Um, daar zijn alle dagen zelf op te vinden. En um, als mensen het interessant vinden, dan kunnen ze hem daarop ook bij ons aanvragen. We sturen hem toe. Ja. En, en u zei al in het begin: er zijn nog wat data over. Om dat nou te claimen, moet je dan ook bij u zijn? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> eigenlijk? Ja. <laughs> maar, maar kunt u dan iets organiseren? Want u kunt het wel bij u melden, maar daar gaat het niet om. Uh, zet u dan iets op de kaart? Nou, we wij wij hebben wel bepaalde criteria waarop we de, de uh, dagen op de ka op de kalender zetten, maar wij zijn als communicatieadviesbureau natuurlijk ook wel betrokken bij sommige dagen die we zelf mee bezig zijn om die uh, meer aandacht voor te vragen. We hebben een tijdje geleden bij uh, de week van het voltooid leven hebben we daar nodige activiteiten mee geholpen. En er zijn wel meer activiteiten als het gaat over lezen, uh, nationale voorleeswedstrijd, voorleesontbijt, dat soort activiteiten doen we als bureau ook. Maar dat zijn maar een paar dagen op de hele kalender. We gaan hem in de gaten houden in 2012. Ja. Sibri van Keep van Doe, Makers. Hartelijk dank dag. voor de uitleg. Okay, Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Burgemeesters leggen steeds vaker een huisverbod op. Dat meldt de Voxkant. Het afgelopen jaar moesten bijna 3000 verdachten van huiselijk geweld een tijdje een huis uit. Dat zijn er ongeveer 60 per week. Twee jaar geleden waren dat er nog maar 40 per week. Blijkt allemaal uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten en hulpverleners zijn blij met de regeling. Maar volgens de Nijmeegse hoogleraar Sakkers krijgt de burgemeester wel heel veel macht. De rechter wordt op afstand gezet en er wordt nauwelijks gecontroleerd of een maatregel terecht is. Bijna niemand vecht een huisverbod aan, zegt Sakkers. Maar degene die het aanvochten wonnen wel vaak. Holleder ontsnapt aan het liquidatieproces. Dat is de kop in de Telegraaf. De krant besteedt veel aandacht aan Holleder. Volgens de krant wemelt het dossier van de aanwijzingen dat Holleder toch betrokken was bij liquidaties. Maar ja, technisch bewijs, zoals telefoontaps, vingerafdrukken en observaties, ontbreekt. De Tweede Kamer reageert verbaasd op de aanstaande vrijleid, vrijlating van Holleder. Het is heel wrang, vindt VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard. Ze willen het onderzoek doorzetten tot de onderste steen boven is. ZDGA Kamerlid Keurus noemt het bericht treurig. En SP Kamerlid Gesthuizen wil vertrouwelijk uitleg hebben van minister van Justitie. Wie garandeert dat de man niet naar een land vlucht waar hij niet vervolgd kan worden? zegt ze in de Telegraaf. Dan naar het Financieel Dagblad. Werkloosheid groeit door crisisangst bij vrouwen, schrijft de krant. Volgens het FD is de groei van de werkloosheid te verklaren... doordat nieuwe groepen op zoek gaan naar een baan. Door de crisis voelen vrouwen en pas afgestudeerden... de noodzaak om aan de slag te gaan. Een bijzondere situatie, zegt een arbeidsmarkteconoom. Niet werkenden vrezen hun financiële positie... en gaan op zoek naar een baan. Zeker tot november waren ontslag en het schrappen van banen... niet de belangrijkste reden van de werkloosheidsstijging. En winkelstraten in kleine steden hebben het moeilijk, schrijft Trouw. Ze zijn steeds minder populair, daardoor dalen de huurprijzen...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 Tandartsen mogen hun tarieven vanaf dit jaar zelf vaststellen, zijn vrijgegeven. En Sommigen zien hun kans schoon om de prijs met soms wel 30% op te schroeven. Dat blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ... die de nieuwe tarievenlijsten van 200 praktijken bekeek. Volgens VGZ stijgen de prijzen gemiddeld met 10%. We maken ons ernstig zorgen en vinden het onacceptabel, zegt de verzekeraar. Er zijn 7000 tandartsen in Nederland. Het is onduidelijk of alle praktijken hun tarieven zo fors omhoog gooien. Bij ons hoort u daar straks meer over, ook de NOS heeft de tarieven van de tandartsen onderzocht. De SOA-klinieken kunnen de gegroeide toeleip van bezoekers niet meer aan, weet Spits. En daarom gaan ze strenger selecteren om kosten te drukken. Bij de 26 centra kon iedereen gratis en anoniem getest worden op geslachtsziekten. Nu worden ze eerst doorverwezen naar de huisarts en wordt er enkel nog op chlamydia getest. De hippies van toen zijn nog steeds high, staat er in de dagblas de pers. Dat houden ze lang vol. Leidt tot een nieuw fenomeen, drugsgebruik onder ouderen. Volgens de krant is zelfs het tijdperk van de spuitende, slikkende, rokende, telende en zuipende bejaarden nu aangebroken. Verslavingszorg IVZ komt nu met cijfers de afgelopen tien jaar is het aantal 55-plussers dat hulp heeft gevraagd... vanwege een drugsprobleem met ruim 10 gestegen. Vijf procent van de cocaïneverslaafden is 55-plus. In Den Haag is er al een bejaarden voor junks. Er kunnen 33 mensen terecht en het zit er elke dag vol. En het heet, hoe toepasselijk, woedstak. Nou, Dit berichtje sluit er dan goed bij aan. hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, zegt in De Telegraaf... Dat mensen die zijn opgepakt op, bij de oudejaarsviering... wegens vernieling of bedreiging... Uh, een dag daarna uh, te dronken waren om hun taakstraf uit te voeren. Oei, oké. Okay. <laughs> nou, daar gaan wij het ook nog over hebben. We gaan nog even bellen met het OM in Amsterdam bijvoorbeeld. Ze even vragen hoe het ze daar is bevallen. En onze verslaggever loopt mee met bureau Halt. Want er lopen al wat verdachte blaadjes te prikken vanochtend.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 Ga naar Cubus.nl, het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Cubus maakt ondernemen leuk. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl. Bespaar ook op uw accountantskosten bij Hans van der Kooi, Cubus Oosterhout. Dit is Radio 1.